Op sociale media gaat een video rond van honderden gevangen Palestijnse mannen en jongens in hun ondergoed. Ze worden door Israëlische militairen vastgehouden in een voetbalstadion. De beelden zijn Israëlische tanks te zien die rondrijden. De mannen en jongens lopen geboeid in een rij en worden bewaakt door militairen. De beelden zijn nog niet onafhankelijk geverifieerd.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 Eén select onderwerp met bijpassende muziek, want dit is Play It Loud Selected. ...te beluisteren... ...namens Pim... ...en mij, Marja... Uh, ...een hele prettige kerstdagen... ...en het aller, allerbeste... ...voor, voor 2024... Dankjewel je Welkom terug bij alweer het tweede uur... van deze vijfde Play It Loud Selected Metal Care Special. Fijn dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. En voor degene die net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt een heel uur aan lekkere metal-kerstplaten gemist. Maar niet getreurd, ook dit uur staat bomvol care spirit. Dus zorg dat je er niets van mist. Je komt een hoe dan ook gegarandeerd in de kerststemming vanavond. Ook de concertagenda komt aan het eind van dit uur nog voorbij. En zoals bij elk uur... en uh, programma begin ik altijd met de uuropener. Die, hoewel we allemaal de Bing Crosby of David Bowie versie kennen, ook erg interessant is en het klinkt als Saruman met een microfoon bovenop Isengard. Little Drummer Boy begon met dikke puffende riffs die denderden op de achtergrond, terwijl de 91-jarige Britse acteur. Christopher Lee met zijn onmogelijke diepe bariton een take aflevert... die alleen maar als episch kan worden beomschreven. De andere metalbands van vanavond leverden verpletterende versies van hun nummers in... maar hoe kan iemand Saruman zelf overtreffen terwijl hij ja, ro-pam-pam-pam -pam -pam brulde? De beste man heeft op zijn hoge leeftijd zelfs een heel kerstalbum opgenomen... Ga dat checken. En na dreadlocks en wijdebroeken... ...omvat Korns lijst met favoriete dingen blijkbaar ook het kerstseizoen. In de loop van de twintigjarige carrière van de nu-metal voorlopers... ...hebben ze hun laaggestemde draai gegeven aan Jingle Bells... ...dat ze opnieuw hebben uitgebracht als het death-metal-achtige Jingle Balls... ...en het klassieke kerstgedicht A Visit from St. Nicholas... ...die ze verbasterden tot het tweede wegwerpnummer Christmas Song. Maar hun meest genereuze... Geschenk voor de feestdagen is toch wel hun koffer van Lock, Shock and Barrel's Nightmare Before Christmas. Het Amazing Lied Kidnap the Sandy Claus. Dat Jonathan Davis and Co. veranderde in een dreigende serie moordenaar freak. Zoals de hele band. Typo Negatives, uiterst briljant LP, Oktober Rust uit 1996, is dit beklijvende nummer wonderbaarlijk sfeervol en uiterst boeiend vanwege de bijna 7 minuten durende speelduur. Maar je kunt maar beter pruilen en huilen, omdat seizoensdepressie op komst is. Type Negatives Redwater is het namelijk het kerstlied... voor degenen die niet kunnen deelnemen aan de feestvreugde... en de bijbehorende festiviteiten. Herinnert mensen die treurig nadenken eraan dat ze niet alleen zijn. De regel Black Lights, Hang from the Tree, Accents of Dead Holly... zou je alles moeten vertellen wat je moet weten... over dit deprimerende, maar toch vreemd hypnotiserende nummer... van de gothic metal zuurpruimen uit Brooklyn. Die worden verachtervolgd door geesten uit het verleden van Kerstmis. Peter Steele rouwt om de recente dood van vrienden en familie. Mijn tafel is gedekt voor zeven personen. En vorig jaar heb ik met elf personen gegeten. Terwijl de band een langzaam rollende begrafenissang voortbrengt, jaagt Stiel de geesten weg met rode wijn en spijt. Theatrale meester Alice Cooper besloot dat er een donkere draai aan het parmantige kerstnummer Santa Claus is Coming to Town moest worden gegeven. Wat hij bedacht was een verdraaide versie van het populaire feestdeuntje. Compleet met zware riffs en een grommend vocaal optreden van de shock rocker. Hij geeft regels als you better watch out, you better not cry and he sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Een geheel nieuwe, sinistere betekenis. S.A.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 When it's under your bed. We're He's gone. 1996 van het solo-album Victor van uh, Alex Leifsen, dus de gitarist van uh, Rush. Uh, de vocals van, uh, zijn van uh, de Canadese singer-songwriter, producer en voice-actor Lisa Tabello. Uh, wij kennen haar in Nederland met name van het nummer Tango uit de jaren 80. Uh, fijne feestdagen. En mocht je nog goede voornemers hebben, Lifeson en Tabello een gouden tip voor je. De titel van het nummer is Start Today. Hoi! Dank je wel voor je tip, Ernst. Maar we doen niet aan verzoekjes zoals je al weet. Maar bedankt voor je inzending. En de kindelijke Riddle of the Red Nose Reindeer... is toch zeker veilig voor de stalen klauwen van metal? Nee, dat is het eigenlijk niet. Het nummer dat deelmaat uitmaakt van het All-Star groepsalbum We Wish You a Metal Christmas and a Headbanging New Year krijgt een serieuze zware makeover dankzij Devil Driver, Cold Chamber frontman Des Favara, voormalig Rob Zombie bassist, Rob Blasco Nicholson, eh, samen met Doug Eldridge, Elrich en John Dempesta. Het laat Favara vrij in zijn kenmerkende, waanzinnige stijl ondersteund door verschrikkelijke. Goeie driftwerk. Run, Rudolf, run. Inderdaad. Het kerstnummer The Season's Upon Us van de Dropkick Murphys is puur vreugdevol. Een eerbetoon aan de gekken die we familie noemen. Ze vertellen een verhaal over één van de meest dysfunctionele gezinnen ooit. En als je je daardoor niet beter voelt over je eigen gezin... begin dan nu gewoon met drinken om de feestdagen door te komen. Ook de bijbehorende videoclip vraagt erom om bekeken te worden. Dus zet het niet zomaar op de achtergrond aan. The Season's Upon Us is weer een eerlijk seizoensgebonden nummer... zonder suikerrietcoating. Dropkick Murphys... It's that time of year Brandy and eggnog There's plenty of cheer There's lights on the trees And there's wreaths to be hung There's mischief and mayhem And songs to be sung There's bells and this holly The kids are gung-ho True love finds a kiss Beneath fresh mistletoe Some families are messed up While others are fine If you think yours is crazy Same Nice het is niet helemaal goed hier, geloof ik, met de speler. Spelen jij. het is weer kersttijd, het is Slides as a parody of the famous Facebook number I'll be home for Christmas from Bing Crosby. En voor degenen die genoeg hebben van dezelfde kerstmelodieën... overweeg deze cultklassieker. Tom DeLonge, Scott Rayner en Mark Hoppes van Blink-182... namen hun anti-kerstnummer al in 1997 op. Een nummer open met sleebellen en het is, uh, is een season to be a season to be jolly meezinger. Het kenmerkende Blink-182 pop-punk juweeltje... vertelt een humoristisch verhaal van een man die ten einde raad is... tijdens de feestdagen en besluit zijn frustratie te uiten op enkele nietsvermoedende kerstzangers die voor zijn deur zingen. Hierdoor viert hij de rest van de nacht in een gevangeniscel met zijn nieuwe kennissen. Geen enkele metal- en punkrockerslijst zou compleet zijn zonder de Ramones. Want ze zijn misschien wel de meest iconische en invloedrijke band in de punkrock. Zanger Jeffrey Ross Hyman, beter bekend als Joey Ramone, schreef het lied over het vermijden van conflicten met zijn partner tijdens de kersttijd. En over het niet willen vechten tijdens de feestdagen. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. verstoorde in 1989 het feest en is sindsdien elke kerstperiode een succes. Want kerstmis is niet de tijd om elkaars hart te breken. Tucking their beds, sugar berries can't be in their heads Stumble fighting, I'm so excited I love you, and you love me And that's the way it's got to be I knew it from the start Cause Christmas should save the time for breaking each other's heart And it said, "Tell me why it's always this way? Where is Rudolph? Where is Santa? Merry Christmas, merry." Kerstmis is een big business geworden voor sabotage. Hoe groot? Probeer een miljoen, miljarden industrie. De zaden van wat Trans-Siberian Orchestra zou worden, werden geplant op hun negende album Dead Winter Not Dead uit 1995. In de 28 jaar sinds de release is Christmas Eve Sarajevo 1224 uitgegooid tot de derde bestverkochte kerstsingle. Uit het Nielse Soundscan tijdperk. Na alleen Frozen's Do You Want to Build a Snowman. En die van Mariah Carey. Nou ja, je kent het liedje. Sarajevo 1224 speelt zich af tijdens de gruwelijke gebeurtenissen... van de Bosnische Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1992 en 1996. En combineert het verhaal van een Bosnische cellist... met de traditionele melodieën van God Rest You Merry Gentlemen... en Carol of the Bells. Een jaar later werd het nummer opnieuw uitgebracht... op het Trans-Siberian Orchestra album Christmas Eve and Other Stories. En voordat ik verder ga met deze kerstlijst... en de laatste twee nummers van deze special ga draaien... heb ik eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen we last minute en deze laatste week van dit jaar nog naartoe? Dat horen jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Alleen op zaterdag 30 december zie je maar liefst vier veelbelovende heavy rockbands in de grote en de bovenzaal van Paradiso te Amsterdam. Onze zuidenburen doden zich van hun hardste kant met de volgende line-up. Rocktrio Brutus, psychedelische post-metal collectief Psychonaut, de postpunk noise van de waltz en metalband Ronker. Brutus speelt in de Grote Zaal en de onstuimige rock van het Leuvense trio Brutus is lastig in een hokje te plaatsen. De muziek van zingende drummer Stephanie Manaerts, gitarist Stijn van Hoegaarden en bassist Peter Mulders is een mix van post-rock constructies... Metal dynamiek, hardcore energie en progrok. Aangevuld met pure popmelodieën die het geluid van Brutus geheel eigen maken. Eerder was de band op Europese tours met Russian Circles en Chelsea Wolf. Vorig jaar, bracht, uh, uh, vorig jaar brachten zij met succes hun derde album Unison Live uit. En deze zomer maken zij hun opwachting op festivals als Pinkpop, Rockamring en Pukkelpop. Psychonaut speelt ook in de grote zaal. En de Belgische rockband Psychonaut is beïnvloed door bands uit de jaren 70... als Led Zeppelin en Pink Floyd... maar ook geïnspireerd door hedendaagse heavy artiesten als Tool of Ra. Op hun debuutalbum Unfold the Godman... worden filosofische en existentiële thema's aangesneden. Het Rital heeft naam gemaakt in de Benelux Underground... door hun rauwe en meeslepende liveshow... waarin hun muur van geluid samengaat met visuele landschappen... en stemmig lichtontwerp. Ronker speelt ook in de bovenzaal. En omdat het leven al complex genoeg is... gaat de Belgische rockband Ronker op zoek naar de zwaarte in simpliciteit. In 2023 released zij hun eerste EP... Self-loathing, self-help op label man. Met één been diep geworteld in het gitaargeweld uit de jaren 90 en het ander verstrengeld in de galm van de jaren 80 balanceert de band bewust op de rand van uiterste blackend postpunk gaze voor Nine inch Nails fans of is het indie metal ronker is vooral een band die je live moet zien waar de waas van feedback over het geweld raast. En de waltz speelt ook in de bovenzaal. En jong, gretig en stevig geworteld in het heden presenteren de waltz een eclectisch geluid... dat het best omschreven kan worden als postpunk met een flinke dosis noise en een vleugje pop. Tijdens de pandemie doken de waltz de dunk studio's in Zottergem, België in om hun debuutalbum op te nemen. Het resultaat is een debuutalbum met prikkelende songs en pakkende hoeks. Een geluid dat doet denken aan artiesten als Idols, The Jesus Lizard, Heavy Lungs en Black Midi. De zaal is open om kwart over zes. Het voorprogramma begint om kwart voor zeven. Het hoofdprogramma speelt om kwart voor negen. De tickets zijn nog verkrijgbaar. Voor leden kosten ze €25,50. En de prijs is inclusief 3 euro servicekosten... en exclusief lidmaatschap van 4 euro per maand. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie weer op de hoogte van de concerten van die week. Maar nu we door naar het afsluitende blokje metal kerstmuziek. die we zo gaan beginnen met wederom een klassieker... in een metalen jasje door de metalers uit Los Angeles... die hun versie van het feestelijke Santa Claus is Coming to Town uit 1934 opname... voor het verzamelalbum Monster Ballads Christmas uit 2007. En zoals velen op deze lijst begint het onschuldig genoeg... met kinderlijke keyboardgeplingel... voordat Dokken hun gespierde riffs de zware interpretatie van het nummer begint. Muzikaal gezien heeft het gelijkenissen met Dream Warriors... van de soundtrack aan Nightmare on Elm Street 3. Eerlijk gezegd hebben ze het grapje gemist... door de tekst niet te veranderen in Freddy Krueger is coming to town. Wens ik jullie allemaal een hele fijne kerst en een gezond 2024 en vooral een muzikaal 2024. En tot slot hoorden we August Burns Red met het instrumentale Flurries. Hoewel de meeste nummers op deze lijst zware vertolkingen zijn van bekende kerststandaarden... heeft August Burns Red een andere benadering, benadering gekozen voor deze verbluffende versie van hun kerstalbum... August Burns Red Presents Sledding Hill. Het nummer, getiteld Flurries, verdient niet alleen lof vanwege zijn originaliteit... maar ook vanwege de manier waarop het de etherische kwaliteit van de winter weergeeft. Klokken luiden vrolijk, terwijl melodieuze gitaren euforische tonen uit elke spleet van de vrolijke kern spuiten. Als je echt een nummer wilt dat moeiteloos kerst erin... Uit je kindertijd naar boven haalt, dan zou dit je favoriet moeten zijn. Het zit er weer op voor vanavond. De kerstnummers zijn weer op. Het ik. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben, net zoals ik. En ik bedank jullie weer voor het luisteren. Play It Loud wens jullie hele fijne resterende feestdagen toe. En alvast een goed en gezond, maar een vooral met heavy metal gevuld nieuwjaar. Volgende week en meteen de eerste maandag van het nieuwe jaar... ben ik er weer met een hele nieuwe uitzending van Play It Loud brand new. Waar ik een december overzicht qua nieuwe releases ga draaien. Zorg dat je er weer bij bent. Dus voor nu nog een resterende fijne avond. En voor straks wel weltrusten gewenst. En jullie weten het, gewoon. Stop, stee metal en nog een laatste boodschap vanuit Amerika. Van all of us at Family Guy, we wish you Christmas joy. May all your wishes now come true for every girl and boy. We hope your freaking holidays are filled with fun and cheer. So have a merry Christmas and tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.